...mogelijk is en dat het nog steeds meer kan worden. Ook hoorden wij de wethouder zeggen tijdens de commissievergadering... ...dat dat absoluut niet zal gaan gebeuren. Ik zie daar een soort van conflict ontstaan. De wethouder zegt het ene, in het stuk staat het andere. Um, hoe legt de wethouder dit dan uit? Um, en en hoe, hoe moet ik dan in het licht van het raadsbesluit zien... Uh, ...wat de wethouder heeft gezegd in de commissievergadering... En er staat ook in hetzelfde stukje dat het uh, ligt aan het feit... dat wij niet eigenlijk de bouwkosten reëel hebben begroot. Um, wat is dan een wat reëelige begroting? Want we kunnen natuurlijk weer met een hele ja, dunne begroting gaan werken... en zorgen dat we het allemaal heel goedkoop inschatten... maar dat is misschien niet helemaal reëel uh, naar ons toe... en kan ook natuurlijk weer leiden tot een grote overschrijding. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat nou precies zit... want het is voor mij niet duidelijk... en ook niet naar de vragen die er zijn gesteld door de collega's... Ik ben echt benieuwd naar dat. En nogmaals, het staat voor ons vast dat er een nieuwe post moet komen. Alleen we willen wel deze zaken duidelijk hebben en we vinden dat ook onze rol. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer al -Gabali. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ben ik aan? Ja, ik ben aan. Uh, dank u. Net als de, de collega's hiervoor al, uh, wat de Partij van de Arbeid betreft... is het heel duidelijk dat de Zandvoortse Reddingsprogramma een goede post nodig heeft... om de veiligheidstaken uit te, te voeren. En wat dat betreft, uh, daar kan geen misverstand uh, over bestaan. Dat hebben we in de commissie ook al uh, over gehad. De nut en noodzaak, zoals mijn collega het zei. Maar we willen ook graag geld uitgeven voor datgene wat nodig is... en niet voor wat niet nodig is. In de commissie hebben we het gehad over die zogenaamde onverwachte hoge kosten... en de wijze van informatie. Maar ook over het plan van uh, eisen... en de ruimte in de brandweerkazijn en de Lineostraat. Nou, er zijn ook nog technische vragen gesteld daarna... En de wethouder gaf eigenlijk aan... dat het postjaar rond gebruikt gaat worden... dus dat het nodig is. Iets over een erfenis uit het verleden... waarvoor hij zich excuseerde... en dat de raad wel degelijk geïnformeerd was. Uh, nou, die toelichting, die kostentoelichting... heeft iets gezegd over de hogere kosten. Maar heeft nog niet alle zorgen... die wij in de commissievergadering... eigenlijk van tevoren nog niet zo hadden. Maar na de beantwoording van de wethouder wel. Want... Uh, er blijkt uit de nieuwe stukken, zonder erop in te gaan... in verband met geheimhouding, moet ik nu ook even heel voorzichtig uh, dat zeggen... dat er in april al een kostenraming met de substantiële bedragen... die in de buurt van het huidige voorstel ligt. Ik zeg het maar even zo. En uit het raadstuk bleek ook dat er in de begroting al rekening gehouden was... met dit bedrag. Dus dan blijft nog de vraag... waarom was dat bij de wethouder niet bekend... Dat gaat ook over de informatie naar deze raad. Daar heb ik ook naar gezocht. En u weet dat het geen pretje is om op onze website informatie op te zoeken. Dus ik zocht naar de raadsmededeling waar de wethouder aan refereerde. Maar die heb ik niet gevonden. Wel een mededeling uh, uit maart 2018 naar de vorige raadsperiode. Maar toen was volgens mij deze wethouder raadslid. Ik kan me vergissen, maar dat hoor ik straks graag van de, van de wethouder. Um, dus de uitspraak over wat mijn collega net al zo zei van... ik heb het zo gekregen en de raad is door mij geïnformeerd. Dat, dat behoeft nog wel enige toelichting. Want ik heb het beeld dat wij als raad niet meegenomen zijn in dit uh, traject. Um, en dan voel ik me lichtelijk op een verkeerd been. Ik wil erg graag voor, de, uh, voor deze post kunnen, kunnen besluiten. Maar dan wel op basis van de juiste gegevens. Dus wil ik graag weten... Waarom het antwoord van de wethouder in de commissie... afwijkt van datgene wat er in de stuk staat. En dat geldt ook voor, en mijn collega zei dat net ook al... over de afwerking of het nodig is om dege, deze hoge kosten uit te geven... en welk risico lopen we nu daarbij. Want de wethouder heeft uh, uh, best wel ferm gezegd in de commissie... er komt geen budgetoverschrijding. maar tegelijkertijd wordt er in het raadstuk gewaarschuwd voor overschrijding. Nou, dat roept dan de vraag op hoe zit dat dan. En daarnaast, en dan uh, uh, uh, doe ik een heel klein, uh, klein zinnetje ertussen... de voorganger van de heer Berendsen heeft aangegeven... dat hij de tweede raming teruggestuurd heeft omdat hij te hoog begroot was... en erin de plant van ijzer nog geschrapt kan worden. En nou is mijn vraag alleen maar, is dat ook gebeurd? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Dan tot slot meneer Mettes. Dank u voorzitter. Uh, nou, wij zijn over de schrik heen als het gaat om de uh, forse overschrijding. Dat mag ook wel na een paar weken en met zulk mooi weer helemaal. Uh, want ondertussen is het belang van het strand uh, alleen maar toegenomen... ook voor het komend seizoen en de komende seizoenen. En uh, het is eerder gezegd, het is natuurlijk een onwerkbaar verklaard gebouw... Uh, waar we vrijwilligers mee opzadelen. En waar we de, uh, uh, tekort doen aan de miljoenen strandbezoekers... Dat betekent voor het CDA dat hij akkoord gaat met het uh, collegevoorstel. Uh, we hebben antwoord gekregen in de commissievergadering op vragen. En die hebben vooral betrekking op de financiële situatie. Ja, ik hou de wethouder er toch aan. Hij zal er waarschijnlijk wel weer op ingaan... naar leiding aanleiding van de opmerking van mevrouw Koper. Maar hij heeft wel degelijk gezegd dat hij uh, absoluut binnen de investeringsraming blijft. Zoals hij dus uh, in november uh, uh, aan ons gepresenteerd is in de bijgestelde versie van, uh, van april. Dus daar hou ik hem maar aan. Ik ga uh, uh, daar dus uh, vanuit. Zeker als je kijkt dat uh, in deze raming... een 10% onvoorzien zit op bouwkosten. Nou, daar kun je best wel wat mee doen uh, wat dat betreft. En dat vertrouwen hem dan ook uh, toe. Dus wat ons betreft, uh, uh, ja, Zandvoort, uh, uh, gasten en de vrijwilligers... hebben dit nodig. Wij steunen het besluit. Dank u wel, meneer Metters. En ik zeg dank u wel raad voor uw prettige wijze van debatvoeren. Op dit moment. Want dat stimuleert het college om zo verder te gaan. Wethouder Berendsen. Aan u het woord? Of wilt u een schorsing? Um. Dank u wel, voorzitter. Ik stel voor om even te schorsen. Ik denk een minuut of tien, omdat ik eh, met name... naar aanleiding van de vragen van mevrouw Koper... even wat zaken na wil zoeken. Um... Dan, uh, ja... Uh, nou, ik schors uh, vanwege goed gedrag even kort. Zeg ik maar even, omdat ik vond dat de vragen van mevrouw Koper... wel wat gedetailleerd waren. En ik zeg het maar even hardop... Dus ik wil echt een compacte schorsing, Wethouder Berendsen. Maximaal 10 minuten bij Volken korter. Dank u wel. Het is denk ik toch wel even goed om... Eh, ik zit nu gelijk mee te kijken naar het Town uh, Hall meeting van D66 in Haarnem. Overigens, verdomde jammer dat ze nu niet even over nagedacht hadden... dat uh, vandaag raadsvras in Zandvoort. Hè, want het is wel heel interessant wat daar gezegd wordt. Het is uh, wisselend, uh, veel milieu, terecht. Uh, veel over bereikbaarheid. Het is zeker de moeite waard om uh, morgen, als u in de gelegenheid bent, op YouTube dit nog eens even te gaan volgen. je een kleine paardigheid, je weet zelf, het is een niveau in de building Heet Selwe Barada Glamok Eeeh normaal diep Kom in de club als je krullen de hert Het zijn nevo je die dansen of niet Hille Spring een kleine impala Spring Een kleine dammeert Het zijn niveau. doe normaal en nevo Kunnen op mijn hoofd en ik space en nevo Het zijn niveau. doe normaal en nevo Kunnen op mijn hoofd en ik space en nevo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 Whole face with the crossgans. Let your chickie you up my dick, sent <laughs> the gas tongue. Woo! Ze wilt je niet en dat omdat je kort naait Je bent een kleine jongen, hele dag op Fortnite Ik ben heet net als jullie, kom ik dan kom ik fully Of doe net als een coolie Ik heb stacks, dus gooi wat bands in het publiek Ik heb stacks, dus gooi wat bands in het publiek Het zijn nevrouw, doen normaal en nevrouw kunnen op mijn hoofd en ik space en nevrouw het zijn nevrouw, doe normaal en nevrouw kunnen op mijn hoofd en ik space en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 en de doe normaal en nevrouw Kunnen lopen hoofd en ik space en nevrouw en doe normaal en nevrouw Kunnen lopen hoofd en ik space en nevrouw Huts, <tries> <tries> normaal en <tries> Jong en ah, dom, ah. dat is roekeloos. Wow. Fuck een spaarrekening, ik stek in schoenen doos. Yeah. En er is geen ene moeite wat ik doe voor hoos. Ik moet het pakken voor de fam, nigga. Hoe dan ook. Wow. Ah. Ik ben in de trap, trap. met de dikke stek stack. Niggas gooien shots, Brrr. maar ik intercept. Krab. Als die nigga test, voel ik met die vlidder mes. Swagger had ik sinds de crash. sneaker oh. op mijn vind ket. Huts. Huts. Huts. Gucci jacka, Gucci polo en muts. En met AK, mijn hart koud, geen slush. Je bitches op mijn huid, want ik weet dat ze me lust. Yeah. In zijn shit, die gaat niet met Kom naar binnen bus. in de club met straight face, no smile Wordt niet gefouilleerd, de ken m'n profile Ik ben even lekker, er is sowieso sta En die niggas wagger jaggen want ze hebben, no style Ja toch het dier jullie zijn goed losgegaan op die piet en nefauw oh. Als ik einde losgeslagen ga hebt, man, nu gaat je niet mee of vind ik Stijder in de ik ben je zoet, Allah Zeg die paarden gaatjes, top block party esco White locals, het zijn nefauw Hier oh. is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 Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering. Shhh, dames en heren, wilt u allemaal weer plaatsnemen? Wethouder Berendsen heeft het woord. Wethouder Berendsen. Uh, dank u wel, voorzitter. Grachten uh, leden van de Raad, over het algemeen uh, bespeur ik dat er in ieder geval veel steun is voor het voorstel... Uh, om te komen tot uh, de bouw van, uh, van de nieuwe behuizing voor de Zandvoortse reddingsbrigade. En uiteraard ben ik daar gezien de taak die wij hebben als gemeente... en de verplichting om ook uh, deze vrijwilligersorganisatie een goede behuizing te bieden... ben ik ook blij met uh, wat dat betreft wat u daarvan vindt. Uh, er zijn een aantal vragen gesteld die ik uh, voor het grootste gedeelte al schriftelijk heb uh, beantwoord... Er zijn toch wat vragen overgebleven en ik zal die proberen in ieder geval zo kort en zo bondig mogelijk in ieder geval te beantwoorden. Eh, mevrouw Van de Veld, eh, ten aanzien van de fundering. Eh, kijk, ik heb u een uitgebreide kostenopgave eh, gegeven die zeg maar, gemaakt is door een extern eh, gespecialiseerd bureau... Uh, daar zullen ongetwijfeld plussen in zitten en minnen in zitten. Uh, ik uh, ga ervan uit dat dit gespecialiseerde bureau goed haar werk gedaan heeft... en dat we wat dat betreft op een reële kostenbegroting uitkomen. Uh, het is en het blijft een raming uiteraard. Uh, dat moeten we met elkaar moeten we dat, uh, eerlijk durven te onderkennen... Uh, dus ik, uh, er zit altijd een bepaald risico in dat uh, zeg maar, bij de uiteindelijke aanbesteding het zal blijken dat het een bedrag hoger is of een bedrag misschien wel lager is. Dat hangt ook van de omstandigheden af. Uh, uiteraard als dat bedrag hoger is dan zullen we dat melden hier. En dan is het aan de raad om daarover dan op dat moment een beslissing te nemen om wel of niet door te gaan. Zo simpel is dat. Dus wat dat betreft volgens mij zijn er geen risico's voor uh, de raad. Ten aanzien van de onderhoudskosten, daarover verschillen we kennelijk van mening. Hè? Uh, vooraf of achteraf. Ik heb in de vragen die ik schriftelijk beantwoord heb... Uh, heb ik uh, volgens mij al een heel duidelijk antwoord gegeven. Uh, het is niet gebruikelijk in dit stadium... een raming te maken van de te verwachten onderhoudskosten. Dit zal gebeuren vooraf op het moment dat meer details van de uitvoering... bijvoorbeeld materiaalkeuze en technische specificaties bekend zijn. Het college zal deze met de raad delen zodra deze bekend zijn. Daarmee geef ik in feite al aan van wat u vraagt in uw motie... Hè, van Zodra die kosten bekend zijn, en dat kunnen we doen op het moment dat de aanbesteding in principe plaatsgevonden heeft... dan wordt u daarover geïnformeerd. Um, in die zin denk ik dat ik een duidelijk antwoord heb gekregen van wat u vraagt in uw motie. En in die zin denk ik ook dat ik uh, uh, met de gerustheid die motie kan ontraden. En dat zal ik dan ook doen. Um, als we praten over verder, u praat nog over wat onderhoud en dat soort zaken... Um, ja, er zijn ook als het. In de huidige situatie zijn er gewoon afspraken met de Zandvoortse reddingsbrigade ten aanzien van bijvoorbeeld een stuk onderhoud van hun eigen pand. Dus ook eh, wij eh, wij maken op dit moment ook geen eh, binnenkant van eh, het gebouw van de Zandvoortse reddingsbrigade schoon. En ik ga ervan uit in de afspraken die wij maken met de Zandvoortse reddingsbrigade dat ze zeg maar een aantal zaken die ze nu ook doen, dat ze die blijven doen. Althans, wij vinden niet dat dat een taak is van uh, de gemeente. Dus dat zal uh, de reddingsbrigade gewoon we zelf moeten doen. En ik ga er vanuit dat die bereidheid er ook is. Um, meneer Berg, um, uh, twee dingen. U praat over die duinrand. Um, de duinrand kent een grillig verloop... Eh, dat is bekend. Het is mij niet bekend dat er zeg maar, eh, zeer recentelijk... daar iets aan gesleuteld is eh, met vijf meter of zoiets dergelijks. Dus dat weet ik niet. Maar waar wij op dit moment mee bezig zijn... kijk, dat grillig verloop, dat, dat, dat is nu eenmaal. En waaraan gewerkt wordt op dit moment... in overleg met het Hoogheemraadschap... om zeg maar, een soort vaste lijn te krijgen... Um, waarop, waarvan wij kunnen uitgaan um, bij de bij de bouw van, uh, van niet alleen deze reddingbrigade, maar ook van uh, allerlei andere strandpaviljoens en dat soort zaken. Ik heb heel nadrukkelijk in de bewonersbijeenkomst... en ik zie toevallig twee bewoners die dat heel nadrukkelijk hebben aangekaart... Eh, heb ik aangegeven dat wij zullen ons uiterste best doen... om zover als mogelijk is het pand naar de achterkant te bouwen. Dat is een toezegging die, wij, die ik gedaan heb en die we ook gestand doen. Maar ik heb ook daar heel nadrukkelijk bij gezegd... wij zijn afhankelijk van het standpunt van het hoogheemraapschap. En daar is, dat is nou eenmaal een wat moeilijke ...partner om mee te onderhandelen en daar hebben we gewoon keihard mee te maken. Ik kan het niet mooier maken dan dat het is. Als we praten over de VTU-kosten, ik kom daar zo meteen in de beantwoording van de vragen van meneer Hendricks. Kom ik daar nog even op terug, want dat overlapt elkaar een beetje. Meneer Van Tichelen... Ik zal er ook geen, geen energie aan verspillen aan uw verdere antwoorden, om u verder te antwoorden. Uw punt is gewoon duidelijk, maar ik ben toch van mening dat er zeg maar, ook een besparing door die duurzaamheidsmaatregelen uh, mogelijk is. Daar wil ik het verder bij laten. Meneer Hermsen, bedankt voor de tip. Uh, het is altijd even zoeken van, uh, van uh, hoe gedetailleerd ga je de informatie geven. Uh, u heeft gelijk. Ik, uh, ik wilde ook altijd graag het naadje van de koud weten. Uh, dus uh, we zullen ik zal, uh, in ieder geval in, uh, in het vervolg en in, uh, in voorkomende gevallen zullen we in ieder geval meteen de specificatie meegeven. Alleen het blijft voor mij wel... Altijd zoeken naar hoe ver ga je met de detaillering van de informatie die je afgeeft of niet. Omdat ik ook vind dat de raad ook in feite moet controleren op, uh, op basis van grote lijnen. En ook een beetje het college in vertrouwen moet, uh, moet, uh, moet nemen. Uh, Meneer Hendricks, de kleur. Ik heb het ook gelezen in het verleden. Wij hebben, zeg maar, of liever gezegd, de architect heeft voorgesteld om deze kleur te hanteren. Omdat die gewoon bijdraagt tot de herkenbaarheid. Niet, zozeer, of niet alleen vanaf het strand, maar ook vanaf de boulevard. We kunnen dat nog eens een keer verder bekijken: van of, dat, of dat zinvol is of dat dat niet zinvol is. Ten aanzien van de, van de VTU-kosten en zeg maar. De, de, de, de opmerking die u maakt dat wij niet dubbel wilden betalen. En ik ben blij met zeg maar, het contact dat we gisteren even gehad hebben... Over de, over de motie die u van voornemens was. Dus bedankt daarvoor, want ik zie dat in ieder geval... toch wel als een teken van vertrouwen. En laat volstrekt duidelijk zijn dat niet alleen ik... maar het hele college absoluut niet wil dat er dubbel betaald wordt. En in die zin zijn we ook, denk ik, op dit moment... op een goede manier in gesprek met Haarlem... Uh, uh, als, als, zeg maar, ...als onze fusiepartner om samen tot een oplossing te komen van hoe gaan we dat nou precies doen in de toekomst. En dat heb ik denk ik ook heel duidelijk verwoord in, uh, in mijn, uh, mijn antwoord aan u. Uh, he, van, ik heb een opgave gekregen, gegeven van hoe die VTU-kosten er nou precies uitzien... en een specificatie van die 100.000 euro. En als we praten over, zeg maar, de, he, ik heb dat ook geschreven... het aangegeven tarief is een onderdeel van de discussie tussen Zandvoort en Haarlem. En zodra deze discussie is afgerond... wordt de Raad geïnformeerd over de lanteren tarieven... De systematiek en de dekking die we daarvoor zoeken. Ik denk dat dat een hele duidelijke toezegging is. En ik kijk nog even naar mijn achterbuurman, zeg maar, die in feite daarvoor verantwoordelijk is. Die zeg maar, We hebben dat als college met elkaar vandaag goed afgestemd. Dat dit ook een keiharde toezegging is. En u kunt dat als zodanig, kunt u dat ook van het college, kunt u dat aannemen dat we dat ook echt wat gaan doen. We zitten wat dat betreft, en ik heb het u gisteravond geschreven, we zitten wat dat betreft absoluut op dezelfde lijn. Dus daar is over, wat mij betreft geen discussie over, uh, over, uh, over mogelijk. Uh, dus in die zin, uh, of u, uw motie... Meneer ja. ja. Hendricks, kan het in tweede termijn? Of is het een vraag ter verduidelijking? Ik denk dat het, het is een vraag ter verduidelijking is, want het kan uh, voor mij de discussie wat uh, uh, verder brengen. Uh, ik snap dat de tarieven onderdeel zijn van discussie... Wat ik, alleen niet, ik wilde alleen. Dat, dat, daar gun ik u alle succes in en uh, succes met die discussie. Ik hoor graag de uitkomst daarvan. Maar ik wil het niet hebben over de tarieven, maar over het feit dat die uren überhaupt geschreven worden. Het maakt mij nou ook voor interne uren die we al hebben overgedragen. helemaal niet uit of dat voor 5 euro is, of voor 10 euro, of voor 100 euro. Het gaat mij erom dat interne uren die we al hebben overgedragen. aan het eind van het jaar ook weer gecompenseerd worden. Dus dat we een korting krijgen op de reguliere bijdrage van uren die we hebben overgedragen. Dat is de toezegging die ik u vroeg. De, nee, ja, ja. Dus daar, kijk, allereerst... Zeg maar, wij zijn eh, sinds 1 januari 2018... Eh, in het kader van de BBBV-richtlijnen... zijn we verplicht om die kosten op te nemen en te activeren. Ja? Dus zeg maar, dat is een keiharde verplichting die er gewoon is. Dus, en ik vind dat ook zuiver. Want als je praat over de totale stichtingskosten... is het goed om alle kosten in ieder geval duidelijk zichtbaar te maken. Dus enerzijds is het een verplichting. Al zou het geen verplichting zijn, zou ik nog zeggen... van ik, ik, ik zou dat nastreven. En terecht zegt u van... Eh, uh, hoe, hoe uh, verzinnen wij nou met elkaar een systematiek... van dat wij niet dubbel uh, zeg maar betalen. Dus enerzijds middels de al overgedragen uh, FTE's... en anderzijds nog een keer in die, in die, uh, in die extra projectkosten. Hè? Want daar heeft u het over. En vandaar dat ik ook zeg, van, uh, en dat mag u dan uh, scharen onder de systematiek... Hè? Van, uh, van hoe gaan we dat nou helder maken? Dat, hoe gaan we dat helder maken voor onszelf in de discussie met Haarlem over... Hè, want Haarlem wil dat ook graag. Die wil ook die van die discussie af. Wij willen daar ook vanaf. En ik vind het ook niet anders dat zeg maar voor de Raad... het ook controleerbaar moet zijn. Dus we gaan daar met u over in gesprek, wat mij betreft... over van hoe we die systematiek nou zodanig inkleden... dat datgene van wat wij willen, wat Haarlem wil... en wat u wil, kunnen bereiken. Ik denk dat dat een hele duidelijke toezegging is. En wat mij betreft doen we dat in een benen-op-tafel sessie. En ik denk dat we zeg maar, dat binnen anderhalf of twee maanden kunnen doen. Dan heeft u wat dat betreft, krijgt u alle duidelijkheid over van wat wij eh, met elkaar willen en wat we met elkaar afspreken. Heel kort, meneer Hendricks. Uh, ja, heel erg bedankt voor deze uh, nadere duiding. Uh, en ik vind het ook goed dat we daarover in gesprek gaan en dat u daar ook over in gesprek bent met Haarlem. Maar ik probeerde met deze uh, voorgenomen motie, en nu in dit gesprek ook dat gesprek een beetje te kaderen. Dus het maakt me niet zo heel veel uit op wat voor manier dat gebeurt. Als we maar zeker weten dat uh, doorbelasting van interne ambtelijke ook leidt tot een korting. En dat mag van mij betreft, kan dat op de manier zoals ik die in de motie schetste. Dat kan ook andersom. Dat we zeggen van, nou Walen, uh, uh, bijvoorbeeld de projectleider al uit de reguliere overdracht. Uh, en die schrijven alle uren op. Dat, dat maakt niet zo heel veel uit op wat voor manier we dat regelen. Maar het kader wat ik mee wil geven is dat we... Uh, uren die we intern uh, boeken op projecten, uh, gekort krijgen op de reguliere bijdrage. En binnen dat kader uh, zou ik u alle vrijheid willen geven om dat uit te zoeken... maar dat kader wil ik daar wel expliciet uh, boven hebben hangen. Met Nogmaals, dat, dat valt binnen die systematiek die wij met elkaar afspreken. En binnen die systematiek die we met elkaar afspreken... wordt ook helder van... Eh, ja, dit zijn kosten die vallen al binnen zeg maar, de bestaande overgedragen FTE's. Of nee, dat zijn extra projectkosten. Maar die worden dan helder. En als het één gebeurt, eh, dan, eh, dan maken we daar ook mee helder... dat dat dan automatisch een vermindering is op zeg maar, de reguliere kosten. Dus eh, laat, laat ons... Geef ons wat dat betreft nog even de ruimte om zeg maar, daar met elkaar goed uit te komen. En dan kunnen we daar met elkaar nog even verder in debat van hoe we dat precies op gaan lossen. We zitten, en dat wil ik nogmaals benadrukken, op dezelfde lijn. Ook het college, maar ook de gemeente Haarlem wil niet dat we zeg maar, praten over verschillende kosten... Eh, of verschillende toerekeningen, maar dat daar in ieder geval een duidelijk systeem voor komt. Dus wat mij betreft is die motie op dit moment niet uh, relevant. Want u krijgt van ons als college... de keiharde toezegging... Van dat we hier met elkaar over in debat gaan. Ja, duidelijk kan ik het niet maken. Sorry, uh, meneer Hendricks. U moet ook een beetje vertrouwen hebben, denk ik... in ons als college. Ja, we, we zitten gewoon, ik zeg u heel duidelijk... en dat heb ik u gisteren ook al geschreven... we zitten wat dat betreft op dezelfde lijn. Dus daar is, over, daar is geen discussie over. Meneer Berensen en meneer Hendricks... volgens mij gebruikt u... Verschillende woorden, maar bedoelt u hetzelfde? Want meneer Berendsen heeft net gezegd tegen meneer Hendricks... ja, dat klopt en dat valt bij mij onder het begrip systematiek. Dus wat u daarvoor zei. En u gebruikt namelijk andere woorden. Maar u bedoelt hetzelfde, want er is ook gezegd... ja, we zitten op dezelfde lijn. En dat is ook wat even vormgegeven moet worden, zodat het uitlegbaar is. Dus ik wil even deze, uh, dit intermezzootje stoppen... U krijgt nog een tweede termijn. De wethouder gaat eerst een eerste termijn volledig antwoorden. Meneer Berens. Dank u wel. Ik ga ervan uit dat daarmee zeg maar, de vragen van de VVD in ieder geval verder beantwoord zijn. Uh, meneer Algebali praat over nut en noodzaak van, uh, van, het, uh, van, het, uh, van de nieuwe behuizing. Nou, ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Uh, als we praten over zeg maar, uh, wat voor ligt is gewoon een raming van uh, de kosten op basis van een goed mogelijke benadering. Um, dat heb ik volgens mij ook in de, in de commissievergadering gezegd. Um, maar het blijft op dit moment nog wel een raming. Dus uit als er de uiteindelijke aanbesteding komt... dan zullen we weten of deze raming... of dat een goede is of dat dat geen goede is. Uh, dat is gewoon volgens mij best practice. Van, uh, en als praat, nogmaals, als er sprake is van een overschrijding... dan kom ik daarbij uh, uh, als college komen we bij u weer terug... en zeggen van sorry, we hebben die inschatting gemaakt... maar door welke factoren dan ook is er sprake van een aanbesteding... die hoger uitvalt, Dan moet extra geld bij. Bent u bereid om dat te betalen, ja of nee? Als de raad dan op dat moment zegt van nee, dat willen we niet... Of we doen dat niet. Um, we weten ook niet van of er een overschrijding is en hoe groot dan die overschrijding uh, zal zijn. Dan kom ik bij u weer terug en zeg van... Sorry, uh, dit is een inschatting geweest die wij gemaakt hebben op een best mogelijke manier. Die is niet helemaal uitgekomen, of misschien wel. Um, raad, zeg maar wat u wil doen. Bent u bereid om zeg maar, een hogere raming te accepteren of niet? Dat is volgens mij is dat normaal zoals dat in de praktijk ook, uh, ook gaat. Meneer de Beerens heeft een, een vraag ter verduidelijking van meneer Algebali. Gaat u gang. Ja, want ik, heb, ik gaf het al aan, ik heb de, de verhaling nog een keer teruggekeken vanmiddag en geluisterd. En daarin zegt de wethouder echt duidelijk dat er geen cent meer bij komt. Sterker nog, hij haalt uh, bonusregelingen aan die er zouden kunnen worden gegeven. Um, en zo komt er nog een scala van afspraken. En. Als ik de wethouder nu weer behoor, zit het veel meer in de lijn van het raadsbesluit en het raadstuk. Maar als ik u in de commissie hoor, is het een totaal andere redenatie en een ander, ander idee. Dus ik vraag me oprecht af, uh, op welke lijn zitten we nou? Zitten we op de lijn van, het is dit bedrag en daar houdt houd het bij op? En ik snap dat, ge, gezien het stuk, dat het niet mogelijk is. Of is het de lijn die u nu geeft? Want er, er ontstaat voor mij nu onduidelijkheid in welke lijn wij moeten kiezen. En ik snap dat er extra kosten komen, maar dit verhaal wat u nu hier uh, ja, geeft... is een ander verhaal dan dat ik in de commissie heb gehoord. Uh, volgens Pijs. mij is er sprake dan van een misverstand. Kijk, wat ik, wat ik volgens mij gezegd heb... op het moment dat de aanbesteding er is... Dan mag u mij afrekenen op het feit dat we op dat moment dat wij ons strikt houden aan die, aan die aanbesteding. Dus op dat moment zal er geen cent bij komen, wat mij betreft. En daar zal ik ook voor waken. Ja, en vandaar ook dat ik gezegd heb. En daar geldt ook die, in principe die bonusmalisregeling voor, hè, Dat we zeggen van eh, eventueel een afspraak maken met de aannemer dat hij zeg maar, als hij sneller bouwt krijgt hij extra betaald. Als hij eh, zeg maar, goedkoper eh, eventueel op een naakalcalische goedkoper bouwt, als dat er is afgesproken... dan krijgt hij ook geld erbij. Ja? Dat is wat ik in ieder geval bedoeld heb om te zeggen. Kijk, ik ben geen aannemer en ik besteed niet aan. Ja? Dus ik kan, eh, ik kan me niet voorstellen dat ik dat gezegd heb... maar als ik dat gezegd heb, dan bied ik u daarvoor... maar een verontschuldig aan, want dat heb ik in ieder geval zo niet bedoeld. Ja... Eh, ik heb duidelijk gemeend ja, van op het moment dat de aanbesteding er is, ik er zal voor waken dat er een overschrijding komt. En in dat verband heb ik ook gezegd van vanuit mijn maatschappelijke positie heb ik een paar bouwwerken gedaan. En daar heb ik als een bok op een havenkist, heb ik er bovenop gezeten om te zorgen van dat we binnen de begroting blijven. En dat kunt u van mij, mag u van mij verwachten. Meneer Berens, u heeft nog een vraag ter verduidelijking van meneer Zomer. Uh, meneer Rommel, excuses. Ik, ik, ik, ik ben er niet bij. Ik hey, probeer u toch terug te brengen bij de, bij de juiste resultaten. Uh, ik heb goed naar u geluisterd, meneer Bernersen, en het is ook heel duidelijk dat in de hand van een bestek een zekere calculatie al gemaakt is, maar ik mis in het bestek de heipalen. De heipalen die staan ook niet bij de tekening, maar die dienen wel natuurlijk onder die constructie te staan. Wordt dat een meerwerkbon of is dat ook al de calculatie die nu voor ligt door het bureau gemaakt? Wethouder uh, Meneer de voorzitter, volgens mij is dit een uh, hele andere uh, vraag... die niet aansluit bij de discussie die ik heb met meneer Algebali. En nogal wil ik geld. er best op antwoorden... want het is ook uitgebreid in de, in de, in de commissievergadering aan de orde geweest. Uh, er zit uh, fundering... Uh, onder, er zitten palen onder. Die staan weliswaar niet op de tekening, maar dit is er geen constructietekening. Dat is toen ook uitgelegd. Maar die, uh, die uh, er staan in de begroting. Want er heeft zelfs meneer Miezebeek in tweede instantie nog weer vragen over gesteld. Dat hij eigenlijk die post te laag vond. Uh, maar waarvan ik net gezegd heb van uh, dat is uh, hier wat plussen, daar wat minder. Als we kijken gewoon naar de totale bouwkosten, dan, uh, dan ligt dat redelijk in, uh, in de lijn. Dus ja, er zit fundering onder. Ja, er zitten palen onder. Wethouder Berendsen, ik, ik, ik wil echt deze discussie beëindigen. De wethouder heeft nu voor de tweede keer namelijk... die uh, kwestie van die palen beantwoord. En ik vind het eerlijk gezegd... we gaan te diep in de details. Wat wilt u nog toevoegen daaraan, meneer Kramer? Ja, ik wil toch meneer Drommel ondersteunen. Want uh, zeg maar in de onderbouwing van de kostendeskundige is geen post voor de palen meegenomen en... Als dat echt zo is, dan is de post onvoorzien op. En ik heb nu de wethouder voor de tweede keer horen uitleggen... en ik nee, was nu nee, bij de ding. commissievergadering... dat hij heeft uitgelegd dat het een andere wijze van begroting is geweest... dan dat het er wel in zit, zei het dat ze niet letterlijk zijn benoemd. Je zit met een andere werksystematiek. Daar kun je natuurlijk verschillend naar kijken. Daar worden we denk ik ook niet over eens. Volgens mij is dat ook niet van belang voor het kernbesluit. Ja? Wethouder, was dat in eerste termijn wat u wilde zeggen? Nee, ik heb nog wat vragen te beantwoorden denk ik, aan uh, mevrouw Koper... Um, over, zeg maar, over um, de vervolgtijdelijkheid van de informatie. Um, mevrouw Koper, ik, heb, uh, ik ben op 5 juni ben ik benoemd... en we hebben zeg maar, eind uh, juni, uh, begin juli, hebben we de eerste uh, bespreking gehad... ook met op dat moment een nieuw benoemde projectleider. Eh, daar zijn dus zeg maar allerlei eh, gesprekken gevoerd over eh, het programma van Eisen, eh, de verdere gang van zaken. Er zijn. Discussies gevoerd op ambtelijk niveau, op bestuurlijk niveau met de reddingsbrigade. Er zijn bezoeken gebracht aan Katwijk. En dat is een. Dat is een dat heet, de ontwikkeling van die kosten, en dat heeft u ook in het overzicht gezien. Eh, dat is een, een iets wat dynamisch proces geweest. Waar kunnen we nog schaven, waar kunnen we nog bezuinigen, et cetera, et cetera. En volgens mij hebben wij in, um, in, um, in de um, uh, begroting. Eh, hebben wij ook eh, daarin duidelijk eh, melding eh, gemaakt en ook eh, zeg maar aangegeven in oktober van wat de extra kapitaallast eh, zou zijn in verband met deze eh, bouw. Uh, dat is heel duidelijk, volgens mij is dat uh, toen gemeld en is ook aangegeven van wij komen nog met een apart uh, af, afgerond voorstel. En dan kunt, kunt u als raad, kunt u alsnog ja of nee zeggen. Als u op dat moment nee zegt, dan valt in feite die last van, ik dacht iets van 35.000 euro op jaarbasis, die valt vrij. Als we ja zeggen, dan staat die last in principe al opgenomen. Dus dat is in principe, is dat volgens mij in oktober, is dat, uh, is dat, al, uh, is dat al gemeld. Uh, uh, meneer Metis, met u heeft uh, een vraag ter verduidelijking van mevrouw Koper. Geen discussie. Nee, maar dit is t, uh, geen antwoord op de vraag waarom u in de commissie heeft gezegd dat die gegevens bij u niet bekend waren. Dat was mijn vraag. Wethouder kunt u die vraag nog? Uh... Welke gegevens heeft u dan over? U geeft nu iets aan over een, een, een, een nieuwe start, et cetera. U heeft gezegd dat u geen volledige raming heeft ontvangen. En in de stukken die we vandaag hebben gezien lag er in april al een volledige raming. Nou, Volgens mij is die, zeg maar, die raming, de volledige raming, die dateert volgens mij van november. Uh, en uh, op, op basis, nou ja, nou dan kunt u kunnen knikken van nee, maar als u kijkt op de op de uitgebreide van het de deskundigenrapport hè, van de van dat staat uh, toch duidelijk in november. Uh, dus uh, als u tegen mij als u zegt van ik heb op dat moment nog geen volledige raming in uh, nee, dat klopt. We hebben zeg maar aannames gedaan en op basis daarvan hebben we een globale schatting gemaakt. Maar als u vraagt van uh, hoe ver zijn dan uh, hoe ver is dan dat uh, die cijfers dan 100% hard. Nou, dan, dan blijf ik bij mijn mening van dat die op dat moment niet 100% hard waren. Goed. Uh, Had u nog ik een vraag denk dat de verduidelijking, mevrouw Koper, want we gaan elkaar niet overtuigen. Ik heb een vraag... Goed. Voorzitter, hoe moet ik dan uh, de vraag ik aan de wethouder hoe de kolom die bij de geheime stukken zit, die gedateerd is april, waarin alle posten zijn ingevuld, die ook in de begroting van november is dus ingevuld, hoe ik die dan moet duiden. En maar over, maar over, die, over die kosten bent u toch in maart al geïnformeerd? Dus dat was een gedeelte van de totale kosten... Dus, eh, dus ik begrijp werkelijk niet waar u het nu over heeft. Ik heb in, in, op 15 maart heeft u, zeg maar, volgens mij eh, van eh, de wethouder een, een informatie gegeven over, zeg maar, de situatie zoals die op dat moment bekend was. Met daarbij al de aankondiging, volgens mij, van dat, er, eh, dat dat bedrag in ieder geval niet voldoende zou zijn en dat er zeker geld bij zou moeten. Dus wat dat betreft, eh, ja, eh, ik kan het niet anders maken dan dat het volgens mij is. Uh, blijf nog over de vraag van meneer Mettens. Volgens mij heb ik die uh, net al even beantwoord... ook met de vragen van, uh, van meneer Elgerbaan. En volgens mij is het dat, meneer Verhoeven. Voor... Dat de klopt, voorzitter. denk ik. Dank u wel, wel de Berensen. Is er behoefte aan een tweede termijn? Gelet op uw uh, intensieve betrokkenheid bij dit mooie traject. Ik ga eens even uh, kijken wie allemaal in tweede termijn wil. Mevrouw Van der Veld, mevrouw Koper... Bij Algebali. Het is... Nou, iedereen op... Nou ja, dan gaan we, hem, uh, gaan, we het, gaan we het rondje even doen. Uh, Meneer Hendricks. Ik ga ja, zo rond. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ik wil toch even met de, verder met de wethouder van gedachten... wisselen over de toezegging die hij uh, heeft gedaan. En dan toch de vraag... in hoeverre die we iets concreter kunnen krijgen... Uh, want hij geeft aan dat het college in gesprek is met Haarlem... over de systematiek en over de tarieven. Um, dat gesprek dat duurt al een tijdje, heb ik het idee. Want we zijn al ruim een jaar bezig met deze fusie. Um, dus ik hoop dat de wethouder begrijpt... dat ik daar niet helemaal uh, gerust op ben. En wat mij betreft zouden we, daar, zouden we zijn toezegging wat scherper kunnen maken... als hij uh, kan toezeggen op wat voor termijn die discussie is afgerond... En als hij kan zeggen dat er, zolang die discussie niet is afgerond... er dus ook geen interne uren worden geschreven. Of anderzijds, dat hij kan toezeggen dat het kader dat er... nou, zoals ik hem in de conceptmotie had staan... dat dat uh, wordt overgenomen door het college. Dus een van die twee zou ik graag uh, zien. Dus ofwel concrete toezegging dat ze de het besluitpunt uit die motie wordt uh, uitgevoerd... ofwel de toezegging dat we een tijdsframe krijgen wanneer... Deze, uh, dit gesprek afgerond is. En de toezegging ik dat er in de tussentijd... dus ook geen interne uren worden geschreven. Dank u wel, meneer Hendricks. Meneer Hemsen. Uh, meneer voorzitter, dank u wel. Um, ja. Ik ga eigenlijk wel akkoord... met de toezegging van het college omdat inderdaad wat de heer Bins ook al aangeeft... het ook wel een deels gaat over vertrouwen wat je met elkaar moet hebben. En als ik een harde toezegging hoor dat we nog over die uren in discussie gaan... dan vind ik wat ons betreft akkoord. Kijk, als het ons niet bevalt, dan zeggen we het ook. Dus zo, zo simpel is het. Dus dan gaan we... En we zijn ook blij dat u ons meeneemt daarin in die discussie over wat de stand van zaken is daarin... en dat we daar in openheid of in ieder geval... met elkaar over kunnen discussiëren. Dus dank daarvoor. Anderzijds ligt ook nog een motie van GBZ. Uh, ik, ik weet nog niet wat GBZ ermee gaat doen... maar ook wij gaan daarin mee in het college. Dus wat dat gaat zijn we u deze avond goed gezind. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ehm um, en zo zou, het ook, zo zou het ook moeten zijn dat het goede stukken zijn. Dus dat wil ik u ook meegeven aan deze raad. En wat mevrouw Koper het over heeft... en misschien is dat misschien nog ter, ter verduidelijking... het gaat om dit geval over bijlage 2... waarnaar verwezen wordt. En daar staan drie posten... of drie begrotings worden daar getoond. En daar zit een oorspronkelijke kostenraming in. Een eerste investeringsraming van 2, april 2018... En daarna een bezuinigde investeringsraming uh, over november 2018. En ik denk dat mevrouw Koper doelt op die van april 2018. Dus ik denk dat daar misschien een, uh, een verschil in zit. Maar u geeft natuurlijk ook aan, ik ben in juni aangesteld. Uh, het kan zijn dat u dat op dat moment nog niet vanaf wist. Wij in ieder geval niet. Dank u wel, meneer Hermsen. Uh, ik ga... Zo het rondje terug, mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Uh, ik had de beleefdheid om uh, de wethouder wel uit te laten praten. Want ook ik had meteen willen reageren. Maar ik dacht, ach, doe het maar even niet. Het, zo kan het ook, namelijk in de tweede termijn. Uh, wat ik me afvraag. Ik hoorde de wethouder zeggen... dat er nog geen uh, beraming gemaakt kan worden van de kosten die te verwachten zijn voor het onderhoud. Omdat er nog geen materiaalkeuze is. En dan denk ik... hoezo geen materiaalkeuze? U heeft een, een, een, een begroting... die bijna tot, tot in de puntjes is uitgewerkt... zonder materiaalkeuze? Dat lijkt me toch sterk. Ik bedoel, we weten toch echt wel... of daar met stenen, hout of metaal gebouwd gaat worden... of wat dan ook. Dus ik, ik vind eigenlijk... Ja, wat u daar vertelt, sorry voor het woord, maar ik vind het kul. U kunt mij niet wijsmaken dat er niet bekend is... met welke materialen er gewerkt gaat worden. Complete onzin. Maar goed, ik begrijp dat er geen steun voor is. en, euh, nou ja, Ik heb u willen behoeden, raad voor extra kosten. En laat u dan maar verrassen. Het zij zo. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Betekent dat wat u zegt dat u de motie weer intrekt... Als ik hem gelijk concreet maak. U bent een goed verstaander. Goed, dan is dat bij deze besproken. Dank u wel. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst moet me van, van het hart dat, uh, dat mij net gezegd werd... dat mijn vragen over het feit dat we niet duidelijk geïnformeerd zijn... in eerste instantie en dat we te laat geïnformeerd zijn... in eerste instantie waardoor de hoge kosten voor ons uit de lucht kwamen vallen... dat die door u beoordeeld worden als detailvragen. En daar protesteer ik tegen. Uh, ik hoor net een interessante discussie over VTU... en alle details van heipalen, buitengewoon naadje van de kous interessant, maar ik vind mijn vragen beslist geen detailvragen. Want nog steeds gaat het om, en ik ben blij dat de wethouder dat zelf noemde... gaat het ook om het vertrouwen hebben naar elkaar toe... dat we hier met elkaar een besluit nemen in het belang voor Zandvoort... wat het juiste besluit is. En dat moeten wij als raad kunnen nemen op basis van de juiste gegevens. En dan, als ik u vertel dat u in de commissie... en dan mag u hem zelf uh, toch maar even terugluisteren... als u in de commissie tegen de raad gaat zeggen van... Ja, maar ik wist het allemaal niet en dit was voor mij ook nieuw... en dat zal ik nooit meer doen. En u bent niet te laat geïnformeerd, want u heeft een mededeling gehad. Dan wil ik graag dat u de mededeling er even bij pakt. Want in die mededeling staat slechts dat er voorzien wordt... dat er hogere kosten komen. En... Die, de, de, de andere kostenraming was van april, dus die was al bekend. Dat was mijn punt en u had daar gewoon antwoord op kunnen geven. En dat heeft u jammer genoeg niet gedaan. Het gaat zeker om vertrouwen en het gaat ook om het nemen van een goed besluit in belang van Zandvoort. En u heeft me dus niet kunnen overtuigen op deze manier hoe die kosten tot stand zijn gekomen. Dat vind ik buitengewoon jammer, want daar kwam ik vanavond voor binnen... om die overtuiging te krijgen dat we met elkaar het juiste besluit nemen. Dank u wel, mevrouw Koper. U heeft een interruptie van meneer Bouwbach Wilson. Uh, Voorzitter, voorzit, ik ben even nieuwsgierig. We hebben uh, blijkens ook de, hetgeen wat mevrouw Koper vertelde... de beschikking over tenminste twee investeringsramingen... die nogal uh, uitgebreid zijn uh, weergegeven. Waar bestaat er bij mevrouw Koper nog onzekerheid over? Mevrouw Koper. Uh, omdat de wethouder die niet allemaal kent, bestaat er bij mij onzekerheid over het feit, nemen we nu het juiste besluit? Het was niet een vraag aan mevrouw Koper of het bij de wethouder bekend was. De vraag was of, het bij, of mevrouw Koper kan aangeven wat haar niet duidelijk is aan de beide investeringsramingen die voorliggen. Mevrouw Koper. De mate waarin deze zijn getoetst op of dit haalbaar is in de aanbesteding, dat heeft de wethouder nog niet duidelijk kunnen maken, doordat hij ook niet op de hoogte was van het feit dat er in april al een, een raming lag. Dank u wel. Ik, ik heb niet de indruk dat ik een antwoord op de vraag heb gekregen. Dank u voorzitter. Ik ga verder met het uh, rondje, meneer Algebali. Ja, dank u wel voorzitter. Um, allereerst bedankt. Ik uh, denk opgehelderd omtrent uh, de, de toezegging... die de wethouder soort van had gedaan in de commissie... omtrent de kosten die niet zouden stijgen... en het conflict wat daardoor ontstond... tussen het raadsbesluit en wat de wethouder zei. Uh, wat dat betreft is dat opgehelderd. Um, dat snap ik. Maar toch blijft het punt. En dit is niet bedoeld om de wethouder... in een kwaad daglicht te stellen. Want ik begrijp ook dat als je net als um, wethouder... begint aan je functie... je niet meteen alle informatie weet. Dat zou onmenselijk zijn. Um, maar het is ook meer gewoon... Onze taak als controlerende... Het schaadt wel dat er dus kennelijk in 22 maart is er een brief geweest... een raadsinformatiebrief, waarin stond dat, dat er een overschrijding was... en dat in april er gewoon duidelijk was wat die overschrijding zou zijn op dat moment. Ik vind persoonlijk dat wij als raad zijn... En ten alle tijde dan op dat moment wordt, worden geïnformeerd over dat het in april bekend is. En het is niet de schuld van deze wethouder of welke wethouder dan ook... We hebben dat gewoon niet ontvangen. En daardoor wij onze taak niet goed kunnen uitvoeren. En dat is het meer het principiële punt dat ik hier probeer te maken. En in dat licht probeerde ik ook een vraag te stellen... die helaas niet is beantwoord. Want hiervoor wordt ook door de wethouder in de commissievergadering gezegd... dat uh, het een en ander op natte vingerwerk geraamd is. Ja, qua bijkelijk is er dus al in april een wat structurele raming geweest... waarvan ik denk, als ik hem zie, dit is geen natte vingerwerk. En daar gaat het mij meer om. Het is echt oprecht geen persoonlijk aanval naar de wethouder toe. Alleen... Ik wil wel mijn taak als controlerende goed uit kunnen voeren. En dat, ik heb het idee dat dat op dit moment niet het geval is. Omdat er al in april een, een stuk lag. En ik vind als raadslid dat ik dat ten alle tijde op dat moment had moeten hebben. En ik denk dat dat de discussie is. Het gaat niet hier om wie wat niet heeft doorgevoerd. Maar laat het de waarschuwing zijn ook richting degene die die informatie moet doorspelen. Dat het gewoon gebeurt. Want wij moeten de, dit is onze taak. die wij moeten uitvoeren. En dat punt wil ik toch graag hebben gemaakt voorzitter. Dank u wel. Dank u wel meneer Al-Ghabali. Meneer Metters. Dank u wel, voorzitter. Uh, het is goed om uh, uh, bijlage 2 nou, in elk geval even te noemen... Uh, wat gebeurd is door uh, D66. Uh, de wethouder, u, u heeft in ieder geval duidelijk gemaakt aan het CDA... Uh, wanneer u ervoor gaat, wanneer u ervoor staat... als het gaat om het uh, afgesproken bedrag. Dat is als de aanbesteding gegund is en het bedrag duidelijk is. En als u meer geld nodig heeft, komt u hier. En daarna kunnen wij u eraan houden. Dus die verduidelijking is voor ons wel belangrijk om die even te horen... Want en dat was voor ons niet helemaal duidelijk vanuit de commissie. Uh, wat ik in ieder geval wel wil benadrukken... dat uh, uh, wij als CDA vertrouwen hebben in, uh, in het college... als het gaat om uh, de gesprekken die gevoerd worden over die systematiek. Uh, dat is natuurlijk best wel een, uh, een lastige uh, materie. Dat blijft het. Er zijn dienstovereenkomsten afgesloten. Er is formatie uh, overgegaan. Het is bij mij bekend en bij veel meer raadsleden hier... dat we jarenlang enorm veel ingehuurd hebben... omdat we niet uitkwamen met projectleiders die we nodig hadden... voor die diverse projecten. Hoeveel projecten lopen er op dit moment? Uh, dus dat zal uh, best uitgezocht moeten worden. Maar uh, het CDA heeft daar het volste vertrouwen in. In de kennis die bij het college aanwezig is. En ook uit de daadkracht die ze getoond hebben. Want ik kan mij herinneren dat we in december een gesprek gevoerd hebben hier. En dat was best een pittig gesprek over die transitiekosten die zo uit de hand dreigde te lopen en waar uh, wij als melkkoe uh, uh, zouden dienen. Nou, het resultaat is dat er 750.000 euro over is gebleven. Dus het CDA spreekt wel zijn vertrouwen uit in dit college... dat die best zuinig met de centen omgaan en daar bovenop zitten. En we hebben ook geen enkele behoefte om dan de motie te steunen van de VVD op dit gebied. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Meneer Hendricks, u heeft een interruptie. Uh, nou ja, inderdaad echt als vraag ter verduidelijking. Ik hoorde hier met zijn bedrag noemen wat we overhouden. Waar heeft hij dat gezien? Meneer Metters. Dat is ge genoemd, uh, meneer Hendriksen. Die zult dat denk ik in deze dagen zien. Dan mag je mij dan houden. Voorzitter, dat is genoemd, maar waar is dat genoemd? In welke mededeling aan de raad is dat genoemd? Dat is uitgelegd en genoemd in die, uh, in die bijeenkomst. En u zult het inderdaad horen. In de bijeenkomst waarin, u, uh, waarin aangegeven werd dat wij uh, uh, de melkkoe van Haarlem zouden zijn... omdat we de transitiekosten zo zouden overschrijden. Nou, dat bleek onjuist te zijn, dus die aanvraag is uitgelegd. Goed. We laten dit even voor wat het is. We gaan het rondje verder maken, meneer Berg. Dank, Dank u wel. Um, ik hoorde de wethouders zeggen dat hij afhankelijk is... van de duinrand van de hoogheemraadschap. Maar ik hoop dat hij toch knokt voor de bewoners... om de oude duinrand. Voor aanvang van de bouw terug te krijgen zoals die te zien is op Koekel-Eurt. Ook het bouwvlak is natuurlijk, uh, hopelijk dat hij gelijk blijft met, met de percelen die ernaast liggen. Dat hij gelijk komt met de zeilvereniging en uh, de strand en daarnaast. Als laatste in de overzicht start uh, de bouw in november 2019. Uh, is, hij, is de post gereed voor seizoen 2020 wilde ik weten, want dat zag ik er niet in staan. Uh, we zijn, zouden heel blij zijn met de realisatie als die er komt. Dank u wel meneer Berg. Wethouder Berends in tweede termijn. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Um, meneer Hendricks, je krijgt net even wat aangereikt van uh, wethouder Financiën. met um, duidelijke en, en nogmaals, en dat heb ik net ook al gezegd... en ik krijg het nog een keer weer bevestigd van mijn collega... Uh, wij gaan niet dubbel betalen, dat is absoluut niet wat wij willen... Um, en we hopen eh, dat wij, zeg maar, en dat is dan een harde toezegging van onze kant... dat wij met anderhalf à twee maanden met u in debat gaan... over zeg maar, de systematiek die wij afspreken met Haarlem. Eh, uiteraard, zeg maar, daar hebben we een andere partner voor nodig. En, en we hopen dat, dat, in ieder geval, dat we dat binnen die termijn af kunnen ronden. Maar dat is dan in ieder geval een termijn waar wij zelf aan denken. Als u praat van eh, geen interne uren schrijven... Dat kan gewoon niet, omdat we te maken hebben met de wettelijke verplichting van die, van die BVVB. Sorry? Ja. Ik versprak mij uh, in mijn betoog, het hele zin, maar ook naar de heer Berendse dat zegt. Ik bedoelde natuurlijk niet, niet schrijven, maar ik bedoelde niet doorbelasten. Ja. Nee, nou ja, kijk, op het moment dat wij zeg maar, met elkaar in debat gaan over die systematiek... dan zou dat er vanzelf uitkomen. En mocht er dan zeg maar, in die tussentijd dat dat wel gebeurd is... dan zullen we dat in ieder geval terugdraaien met elkaar. Dus dat is zeg maar, een keiharde toezegging die u van ons kunt verwachten. Eh, meneer Hermsen, nogmaals dank voor het vertrouwen. Ik ben blij dat u zeg maar, het uh, voorstel uh, steunt. Eh, ja, mevrouw Koper, hey, ik, ik ben op 5 juni ben ik benoemd... Uh, en, uh, en ik heb op zeg maar uh, wat ik u net ook op aangegeven, eind juli uh, hebben wij zeg maar, ons overleg gehad over zeg maar, de stand van zaken en over wat ik heb aangetroffen. En ik heb net al aangegeven.